met het NOS-journaal. Na de Verenigde Staten gaan ook Canada en Hongkong... passagiers van het cruise-schip Diamond Princess ophalen. Het schip ligt in quarantaine in de haven van de Japanse stad Yokohama... vanwege het coronavirus. Aan boord zijn 3700 passagiers, onder wie vijf Nederlanders. 355 van de passagiers zijn besmet met het virus. De regeringen van Canada en Hongkong zeggen dat alleen passagiers... worden opgehaald die het virus niet hebben. Wie wel is besmet, moet in Japan behandeld worden. In de Iraakse hoofdstad Baghdad zijn raketten ingeslagen in de buurt van de Amerikaanse ambassade. Het gaat om kleine raketten die neerkwamen op een aangrenzende basis waar ook Amerikaanse troepen zijn gevestigd. Dat zegt een woordvoerder van het Amerikaanse leger tegen persbureau Reuters. Er zijn geen slachtoffers gevallen en er zou weinig schade zijn. De laatste tijd zijn Amerikaanse doelen in Irak vaker aangevallen. De Amerikanen houden Iraanse milities daar meestal voor verantwoordelijk. In Jemen zijn bij luchtaanvallen meer dan 30 burgerdoden gevallen. Zeker 12 mensen raakten gewond. Dat meldt de Verenigde Naties. De Houthi-rebellen zeggen dat Saoedi-Arabië achter de aanvallen zit. Volgens de Houthis is het een vergeldingsactie omdat ze vrijdag een Saoedische straaljager hebben neergehaald. Sinds het begin van de oorlog in Jemen, vijf jaar geleden, zijn naar schatting meer dan 100.000 mensen omgekomen in het land. In Frankrijk is de Russische activist opgepakt die een seksvideo van een burgemeesterskandidaat van Parijs had verspreid. Piotr Pavlensky is niet gearresteerd vanwege die video, maar omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een vechtpartij. Toch was er de afgelopen dagen veel te doen vanwege de seksvideo die hij publiceerde. De burgemeesterskandidaat trok zich terug en veel politici hebben met afkeur gereageerd. Het weer. In het hele land geldt code geel vanwege zware windstoten. Verder is het bewolkt en valt er regen. Ook overdag blijft het regenen. De wind is dan krachtig tot stormachtig. Met 12 tot 17 graden wordt het wel erg zacht. Dit was het NOS Journaal. Ik ben Marinka de Haan, een van de vrijwilligers van Mentorschap Nederland. Wij staan mensen bij die door ziekte of beperking... niet goed voor zichzelf kunnen opkomen.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 ZFM klassiek. Zondagmorgen 8 uur. Tijd voor 2 uur ZFM klassiek. Samenstelling en presentatie Ruud Jansen. Weken vliegen voorbij, dames en heren, en goedemorgen. Het is alweer zondagmorgen en we gaan alweer aan de gang met ZFM Klassiek. Of is het nou ZFM Klassiek? Ik weet het langzaam niet meer. Ik hoor allerlei dingen door elkaar. Goed, laten we het houden op ZFM Klassiek op deze zondagmorgen 8 tot 10 uur. Uitzending 92 alweer, nog maar 8 verwijderd van de 100... En als die er is, dan gaan er grote veranderingen plaatsvinden. Maar dat hoort u dan wel. Nu gaan we beginnen met uh, deze uitzending. En als eerste stuk heb ik voor u Sol en Luna. Dat is een piano-versie en dat is geschreven en wordt ook uitgevoerd door Joep Beving. En, uh, dus Sol und Luna. Thank mm -hmm. you. ...die vaak tegen dat mensen hun eigen muziek spelen in dit programma... ...maar Joep Beving is daar heel erg goed in... ...en speelt ook heel erg mooi... ...en schrijft ook hele mooie muziek. We gaan verder met Mozart. De Mars in D-majeur K249 Hafner van WA Mozart. Die Keurner Academie onder leiding van Michael Alexander Willens... ...die gaat dit prachtige stuk voor u spelen... En dan gaan we verder met de symfonie nummer 6 in A majeur, WAB 106. Dat is de index of de, ja, de indexatie van dit nummer. Het is de 1881 versie. Er zal dus ook nog een andere versie zijn, maar deze komt in ieder geval uit dat jaar. We gaan luisteren naar het derde deel, het scherzo. En de componist van deze symfonie is Anton Brukner. Het orkest wat we gaan beluisteren is het Berger, Bergen ah, Philharmonic Orchestra... onder leiding van Thomas Douwsgaardt. Nu weer verder met iets heel anders. Billy the Kid, uh, dat is het uh, volgende stuk. Uh, deel 8, The Open Prairie Again. En dat zou uh, je denken dat we nu een stukje Country en western gaan draaien. Nee, niets is minder waar. Want de componist van dit Prachtigs is Aaron Copeland. En Aaron Copeland die kent u natuurlijk ook van onder andere de herkenningsmelodie van of het intro van dit programma. The, the Fun Far for the Common Man. Nou, nu heeft hij het dus over Billy the Kid en het wordt uitgevoerd door de uh, National Symphony Orchestra onder leiding van Jan Drea Noceda. Billy the Kid. Nou, onstuimig mannetje, zo te horen. We gaan verder met uh, uh, iets heel anders nu. De concert etudes van S145, nummer 1. De Wardenrauschen. Dat is van uh, Frans Liszt. En um, dit stuk gaat worden gespeeld door Amir Katz op piano. We nu naar een uh, pianoconcert, en wel het pianoconcert nummer 2, opus 18, deel 2, Adagio Sostenuto. Het is uh, voor stemmen gearrangeerd en dat is wel weer heel apart natuurlijk. Dat is gedaan door uh, Bob Chilcott. Sergei Rachmaninoff is de componist en er wordt gezongen door het wordt dus gezongen, dit pianoconcert, door de 16 en die staan onder leiding van Harry Christophers. Ja. Prachtig gezongen vooral en uh, ik vond dat wel heel erg apart dit een pianoconcert uh, gezongen door 16 mannen. En uh, voor de oplettende luisteraar heeft u misschien ook nog wel gehoord uh, dat er een heel bekend popthema in zat. Of liever gezegd, er is een uh, zanger uh, Eric Carmen die heeft het liedje All By Myself uh, gemaakt. En daar zitten belangrijke stukken van dit pianoconcert in. Die melodie, dat stuk is dus gebaseerd op dit pianoconcert. Maar goed, dit was wel heel apart om dit gezongen te horen. Ik vond het heel erg mooi. We gaan verder met de symfonie nummer 3 in S majeur, opus 97. En daaruit het tweede deel, het uh, scherzo, En er staat bij Cierre Massich. Nou, dat zal dan wel matig zijn, neem ik aan. Robert Schumann schreef het stuk en het wordt uitgevoerd door de London Symphony Orchestra onder leiding van John Elliot Gardiner. verder met het volgende dat is eh, concert of intermezzi moet ik zeggen dat eh, opus 73 trv 246 en dat is de interlude en de waltzscène het is wel van een Strauss, maar niet van Johan, maar van Richard. Richard Strauss dus, die schreef dit stuk. En het wordt voor u gespeeld door het Philharmonia Orchestra uit Londen. Onder leiding van Wolfgang Sawallisch. En dan gaan we verder met A Boy and a Girl van Eric Whitaker. Uh, voetjes 8, een a cappella octet, afkomstig uit Engeland. Bekend geworden door hun chora chorale uitvoering van diverse renaissance-stukken als mede eigen werk. Daar gaan we dus nu naar luisteren. Super. Prachtig uh, gezongen, heel mysterieus. En uh, dat op bij uw heerlijke uh, ontbijtje, zal ik maar zeggen. Um, even kijken of we nog tijd hebben om iets te doen. Uh, dan moet ik eventjes in het lijstje gaan scrollen, want ik heb niet zo veel tijd meer. Uh, die hebben we gehad, dus we gaan uh, nu verder met... Uh, even kijken waar ik nu zit. Ja, het Egeon Sea. Dat gaan we nu beluisteren. The music of Apollo en uh, Marcias. Nationaal Symfonieorkest van uh, onder leiding van Debbie Weissman, die ook het stuk componeerde.